9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal... de jaarlijkse toespraak van president Poetin. En de benefieke actie van Gordon en Gerard Joling voor ouderen... gebeurde allemaal wat in een rellerige sfeer... maar leverde wel degelijk wat op. Ja, gaan we zo horen. Duurt het NOS Journaal met Dorot Megens.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 Om in aanmerking te komen voor een hypotheek wordt bij deze groep niet het arbeidsverleden maatgevend, maar het toekomstperspectief, zegt de adjunct-directeur van Opvion. Maar Je moet eigenlijk ook vooruitkijken. en die vooruit is veel groter om naar te kijken. En dan, ja, dan krijg je een veel beter beeld over hoe iemand ook voor de komende periode zijn inkomen kan verdienen. Flexwerkers die van de uitzendorganisatie een perspectiefverklaring krijgen, worden door Opvion op dezelfde manier behandeld als huizenkopers met een werkgeversverklaring.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 Het weer, het kan nog nevelig of mistig zijn... maar vanuit het zuidwesten en zuiden wordt het zicht beter... en losse wolken langzaam op gaat de zon schijnen. Vanmiddag flinke periode met zon... dan wordt het 5 tot 7 graden bij een matige zuidwestenwind. En ook morgen blijft het droog en zonnig. De ANWB naar de verkeersinformatie. John Bakker neemt het af, hè? Ja, het neemt langzaam af. 175 kilometer nog. Nog wel een paar lange files, vooral bij Amsterdam. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam... Tussen Maars en Knoop het Amstel rijdt het langzaam op diverse plaatsen over 19 kilometer. Na een ongeluk op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoogmaden 11 kilometer file, de rechte rijstrook is daar dicht. Er is dus ook nog langzaam rijden op de ring van Amsterdam... de A10 tussen Kadoule en de afrit Rai over 15 kilometer. Na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Knoopend sint Bos 7 kilometer file, de linker rijstrook is daar dicht... Na een ongeluk op de A59 vanuit Syrikszee naar Os bij Drune 8 kilometer. Ook daar is de linkerrijstrook afgesloten. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen. Na een ongeluk bij Kuik nog 4 kilometer, maar daar zijn de rijstroken weer vrij. En allerlei burgemeesters, bedrijven en instellingen trekken aan de bel. Nederlandse jongeren moeten nog echt weer Duits gaan leren.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 NOS Radio 1 journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Geer en gehoor op de pres voor ouderen. Nou ja, niet alle ouderen. Je kunt ook vanavond een hele goede daad doen. door een eenzaam, uh, zielig oud vrouwtje te bellen. Dat is Connie Breukhoven. Tja, privénummer van Connie Breukhoven werd vervolgens genoemd. En zij stapt nu naar de rechter. Over die benefietrel hoort u zo meer. Eerst Thailand en de onrust daar. Want nu wordt ook de uh, thaise ex-premier Abissit voor moord aangeklaagd. Officier van Justitie in Bangkok heeft dat zojuist bekendgemaakt. De beslissing komt op het moment dat de politieke onrust in Thailand... tot een hoogtepunt is gestegen. Contact met onze Zuidoost-Azië-correspondent Michel Maas. Uh, Michel, heeft het een met het ander ook te maken? Nou ja, de timing doet vermoeden dat het zeker wel iets met elkaar te maken heeft. Maar uh, deze aanklacht die al een tijd in de lucht. Uh, er was al langer sprake van dat Abizid ter verantwoording geroepen zou worden voor de slachtoffers van 2010. Hij was toen premier en hij heeft toen het leger opdracht gegeven om met scherp te schieten op demonstranten die tegen zijn regering protesteerden. En dat zijn dus de aanhangers van de huidige... Premier. En uh, het ja, voor, of aangenomen wordt dat hij natuurlijk uh, wordt aangeklaagd als een soort uh, wraakneming voor wat er toen gebeurde, maar ook als een soort wraakneming voor uh, de veroordeling van ex-premier Taksin. Uh, dat is de man om wie al die rellen altijd maar gaan. Uh, Taksin is in 2006 afgezet en veroordeeld wegens corruptie. En sindsdien uh, is hij uit Thailand weggevlucht... en kan niet meer terugkomen of hij moet de gevangenis in. En het ziet er ernaar uit dat, uh, dat de Taksin-gezinde partijen... nu abisit van hetzelfde koekje, deeg een koekje willen geven. En hem um, dus... Uh, ook een veroordeling aan de broek willen geven. Deze keer voor moord, dat is nog wel iets erger dan uh, corruptie. En, en hoe is het nu op dit moment in Bangkok? Want het is lange tijd onrustig geweest. Ja, het is nog steeds uiterst onrustig... want die demonstranten die tegen de regering de straat op zijn gegaan... die zijn nog steeds op straat. De premier heeft al gezegd uh, dat ze nieuwe verkiezingen gaan houden. Die verkiezingen komen op 2 februari, komen die eraan. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Uh, die willen veel verder gaan. Die willen dat de premier uh, aftreedt onmiddellijk... en dat er een gekozen premier komt... of een aangewezen premier, een door de koning aangewezen premier gaat komen... En uh, ze blijven maar actie voeren. Ze staan nu voor het regeringsgebouw. Ze dreigen daar weer naar binnen te gaan. Ze zijn nog weer uh, bijna slaags met de politie. En het, ja, je kunt zeggen, het houdt maar niet op. Nee. En, de, en de premier, Yingluck zij geeft nog niet toe. Ze zit er nog steeds. Zij zit er nog steeds. Zij is nu waarnemend premier. En ze zegt dat ze dat wil blijven tot 2 februari, tot die verkiezingen. En dat ze geen reden ziet om nu al op te stappen... en het land zonder regering achter te laten. Michel Maas over de situatie in Thailand. Michel, dankjewel. Duizenden nieuwe vrijwilligers en bijna 70.000 uitjes voor eenzame ouderen. Dat heeft het televisieprogramma en het bijbehorende gala van Gerard Joling en Gordon opgeleverd. Twee maanden leefden zij op AOW-niveau om aandacht te vragen voor eenzame en arme ouderen. Nou, verslaggever Joris van der Kerkhoff was bij het gala... Dit had een reportage kunnen worden met heel veel toeters en bellen, met heel veel muziek. Patricia Pai die zong, Wilke Alberti die, die zong, Gordon en Gerard Joling die zelf zongen. Grappige of misschien wel valse opmerkingen van Geer en Goor. Heel veel mensen die namens bedrijven dingen kwamen aanbieden. Vadje dank leuk, dankjewel. Maar het wordt een gesprek op het podium. Hey, je... Na afloop Hallo. van de uitzending. Gefeliciteerd, ja, dankjewel. Dankjewel. Waarmee eigenlijk? Ja, nou ja, met het ongekende succes natuurlijk dat het programma heeft uh, teweeggebracht. En hoe komt dat? Ik denk dat we op een hele speels en luchtige manier hebben laten zien dat, uh, ja, dat er heel veel eenzaamheid hier is in Nederland bij ouderen. Door dus als je de verhalen lezen dat iemand tien jaar lang dood in de woning heeft gelegen afgelopen uh, maand. Ja, wat was je leuk van de week weer uh, vier weken iemand dood in zijn huis heeft gelegen. Even, ik denk dat er gewoon echt sociale controle beter kan in Nederland. hoor Dat we elkaar echt beter in de gaten moeten houden. Dat wil iemand geen uur dag zeggen? Ja, dag, hier wel. Oh. Ik heb hem hier oh, al. Ik okay. doe hem in mijn zak. Wat is, is van die mevrouw? De van deze mevrouw, ja, uit de oh, uitzending. Schat, ja, leuk. Ik denk iedereen je dat niet een enkel om meteen na te tellen? Nee hoor, nee hoor, maar dat is het. Ja, Zij heeft ook in het programma gezeten. Ja. En we zijn een dagje met haar naar Vollendam ja, geweest. Ze is 91, dus dat is nogal de moeite. Een hoop meegemaakt. Dus dat is voor ons heel bijzonder dat ze hier allemaal vanavond zijn. Maar leuk dat je er was. Ik had zo aan jullie gedacht. En ik heb iedere keer de uitzendingen gevolgd. Oh, oh, oh. En ik ben zo gek op oh, jou. Ja. Dankjewel. wel. Lief het, lief. het. En de groet aan je moeder hè? Ga ik zeker doen. Ik ga ik zeker doen. Dankjewel. Is je ook oud en eenzaam? Ja. Deze mevrouw is wel Nee, uw moeder. Nee, mijn moeder niet. Mijn moeder ja. heeft gelukkig ja. Sorry. Dan komt hij daarna naar jou. Oké, okay, ik kom mee toe. Ja. Hou even. Oh, je Ik oh, wil je wel vasthouden ja. hoor. Ja, gaat het? Ja, ja. Het zijn de zusters die me verzorgen. Ja. Wat hebt u zo van genoten de afgelopen jaren? Ja, oh, geweldig. Reken? Waarvan? Nou, van alles. Van alles wat we gedaan hebben. En wat ik uh, terug heb gekregen. Daarvan. En wat hebt u teruggekregen? Nou, liefde. Liefde. En dat hebt u gemist? Of ja, je? dat had ik gemist, ja. Het zat hier diep in de put. En dan komen er een paar van die scheeuwlelaken die heel hard nou, lachen. Nee, nee, nee, nee. zijn goed. En wat maakt ze zo goed? Ja, alles. Alles, alles. Wacht even, goed. Zullen we er maar naartoe lopen? Ik geef even een. Moet je luisteren? Hoe is het, Ik ben in verpleging en dat is hier van de Verzusters. Die, die vragen je iets. dat dus moet je thuis maar openen. Gaan ik doen, dank je wel. Je hebt nog in het ziekenhuis gelegen ook, hè? Even, ik ben namelijk nou even de naam. Ik heb uh, agirispees ja. gescheurd. dat komt er goed. ook nog wel bij. Nou, dan nou ga ik eruit. Meneer brengt u me daar ook even. Oh, ik breng u daar wel even naartoe, hoor. Ja. Even. even voorzichtig, hoor. Nee, dat is Ik ben dat ik Nee, nee, nee, houdt u mij vast. nee. Nou, aan twee kanten vasthouden. Jezus, houdt u mijn nee, armen nee, vast, ik heb ja? ik goede benen even ja. Ik durf niet. Nee, nee. Ik durf niet naar beneden. Nee, dat is een hoor? Nee, ja, ja. ja. Meer? Weet jij uh, ja, met ik Ja, ik komt hier al aan. Met welke naam? Ah, kijk. Nou, deze is van u. Stel uw naam op. ik Moet ik mijn microfoon weghalen? Oh hier Gordon wil nog iemand een vraag je vragen <coughs> Ik heb je nog geweest. Oh. Hij <laughs> ja. hebt er geen kracht meer voor. Hij heeft er geen kracht meer voor. Ging Nek nog even over je moeder. Ja. Die is niet eenzaam. Nee, die heeft een vriend en die heeft het heel goed. En die is ontzettend blij. Dus dat uh, is niet eens Ook oh, moet weer op de foto. Laten we voetbal Kom er even lekker bij. Tijdens ja, het Benefiet Gala heeft uh, we dat al eventjes Gordon de telefoonnummer van Connie van Breukhoven genoemd. Uh, de twee hebben ruzie dat het Breukhoven had geweigerd op te treden in Gordon's show... en een telefoongesprek daarover openbaar had gemaakt. Nou, Gordon gooit de modder terug, heeft haar nummer genoemd... en Breukhoven is nu van plan om Gordon aan te klagen. Er komt een onderzoek op de risico's bij Nederlandse banken... op manipulatie van grondstoffen en valutamarkten. Oh jee, André Meinema, vertelt zo meer. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Ongoing complications, up-and-your-fake relationships. En een burning bridge. And the same old situations, way past the expiration date. And it's getting late. Dankjewel. De bles, deze was dat van Van Velzen. En John Bakker bij de ANWB met de verkeersinformatie. Met nog zo'n 150 kilometer file. Het is nog wel druk richting Amsterdam. Op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Voor knopend Watergaasmeer 15 kilometer. Op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij knopend Amstel 20 kilometer. Het heeft allemaal te maken met een lange file op de ring van Amsterdam, de A10. Er staat tussen Kadoelen en de afrit Rai 15 kilometer file. En dat heeft te maken met kapotte verkeerslichten. Ongelukken op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam... bij Hoogmaden, 14 kilometer file. De rechterrijstrook is daar dicht. Na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... bij knooppunt Sint-Anna-Bos, 7 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. En na een ongeluk op de A59 van Zierikzee naar Os bij Drunen... nog 6 kilometer file, maar de rijstroken zijn weer vrij. 17 minuten over 9 is het. De Russische president Poetin is in Moskou begonnen. met zijn State of the Union. Zijn dagelijkse toespraak. Daarom bespreekt hij hoe Rusland er nu voor staat. en hoe de relatie met bijvoorbeeld uh, Oekraïne is. Wellicht gaat hij daar wat over zeggen. We hebben contact met mediaondernemer in Moskou, Dirk Sauer. Meneer Sauer, wat heeft Poetin tot nu toe gezegd? Goedemorgen. Ja, hij is uh, nu. Uh, wat is het? Uh, 13 minuten bezig. Um... Uh, tot nu toe is het een opmerkelijk liberale speech, het begin althans. Um, uh, hij heeft vooral heel veel kritiek op zijn eigen ambtenaren... die hij corrupt en uh, niet efficiënt noemt. Um, en uh, daarnaast uh, heeft hij heel veel mooie woorden... dat het nodig is om, uh, om de zakengemeenschappen in Rusland... de businessmensen beter te ondersteunen... meer transparantie te krijgen. Hij heeft heel erg gesproken over mensenrechten... dat die heel belangrijk zijn. Uh, dat uh, NGO's uh, uh, ondersteund moeten worden. Dus uh, uh, organisaties die zich inzetten voor de minder minderbedeelden. Dat er uh, een nieuwe wetgeving moet komen... om. Uh, wat hij noemt public councils, dus, dus uh, op lokaal niveau uh, organisaties te ondersteunen. Hij heeft uh, gezegd dat nieuwe politieke partijen meer kans moeten krijgen. Nou ja, alles bij elkaar uh, een heel ander geluid van Poetin dan je gewend bent. Er werd gespeculeerd zou dat hij ook uh, amnestie zou verlenen. Heeft hij daar al iets over? Noor, laat laten Nee, Nee, nee. Hij heeft het op het moment, praat hij over uh, de gezondheidszorg. Wat natuurlijk een ontzettend belangrijk thema is voor de, voor de gemiddelde rust. Um, en daar is, wordt er heel veel in geïnvesteerd. En hij, hij meldt dat er duidelijke verbeteringen zijn. Maar over uh, Greenpeace en Pussy Riot heeft hij het nog niet gehad. Uh, en als hij dat zegt, dan verwacht ik eigenlijk dat het meer aan het eind van de speech zal zijn. Dus dat kan nog even duren. Bent u ook een van degenen die verwacht dat hij dat zal doen? Dat hij gratie zal verlenen, bijvoorbeeld aan de leider van Pussy Riot? Ik... Nou, ik, ik keep my fingers crossed, uh, om het op Engels te zeggen. Ik hoop het erg. Um, ik denk eigenlijk niet hij zal... Pussy uh, Wyatt en Greenpeace denk ik niet bij naam noemen. Mm -hmm. um, ik denk wel dat hij zal zeggen dat, uh, dat hij de aanbeveling van de mensenrechtencommissie... Uh, die ongeveer 20.000 uh, mensen wil vrijlaten, dat hij die aanbeveling overneemt. En ja, dan zal in de, in, in de, in de kleine lettertjes zal moeten blijken of Pussy Wyatt nu wel of niet bij Ja En Oekraïne, want het is natuurlijk de gelegenheid om het standpunt daarover duidelijk te maken. Ja, precies. Dat wordt natuurlijk spannend. Uh, ja, als die speech nu heel liberaal is begonnen... dan zou die wel eens uh, uh, met een harde toon kunnen eindigen. Want Rusland en Europa liggen natuurlijk enorm met elkaar overhoop... wat betreft de Oekraïne. En de Russen zijn woedend over de wat zij vinden... inmenging van uh, Europese politici daar in uh, Kiev. Dus ik verwacht dat we van liberaal naar, naar uh, hard gaan... Uh, verderop in de speech. Is zo'n State of the Union iets waar de Russen thuis even goed voor gaan zitten? Nee hoor, dat, dat is niet zo. Het wordt natuurlijk op alle televisiekanalen uitgezonden, maar het is niet zo dat mensen daarvoor thuis blijven. Uh, dat zien ze vanavond wel uh, op het journaal. Goed, Dirk Sauer, mediaondernemer in Moskou. Bedankt hoor. Graag gedaan. Tien voor half tien. We zeiden het al, Nederlandse banken en autoriteit financiële markten, toezichthouders op de financiële sector, starten een onderzoek naar de risico's bij Nederlandse banken op manipulatie van de grondstoffen- en valutamarkten. Economieredacteur André Meijnema is hier. André, Moedigen. hebben ze dan reden om zo'n onderzoek te starten? Dat klinkt een beetje onheilspellend. Nou, ze hebben geen concrete aanwijzingen dat er gemanipuleerd wordt bij de Nederlandse banken. Wat mm. er wel gaande is natuurlijk dat we de voorbije maanden hebben de hele Libor- en Euribor-kwestie gehad wat al het vermoeden deed reizen dat uh, het blijkbaar dus een soort usance is, gebruik in banken om, om dingen te doen die niet mogen. En, en dan ga je dus ook verder kijken. Wat kunnen er nog meer gemanipuleerd worden? Welke markten zijn nog meer mogelijke wijs voor, voorwerpslachtoffer van manipulatie? Deze zomer waren er berichten uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk van toezichthouders en justitie dat zij vermoeden hadden van manipulatie van de valutamarkten en van de grondstoffenmarkten in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Ja, dat soort verhalen gaan dan rond. En dan is de, de volgende vraag dan dat ze bij de Nederlandse Bank na WM zich afvragen, gaat het ook voor onze bank gelden. Eerst dachten we allemaal, Rabobank is ook helemaal uh, ja. vrij. Bleek ook uh, mee te doen met die Libor. Dus dan start met een onderzoek. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, om het verwijt achteraf... niet te kunnen krijgen van, jullie hebben een andere kant op gekeken. oké okay. Wat zou daar mis kunnen gaan, op die grondstoffen en valutamarkten? Heel veel. Het is in kolossale markten. En grote markten betekent dus dat je ook heel, heel veel ruimte hebt... heel veel mogelijkheden hebt om dingen te doen die je niet zou mogen doen. En er wordt veel op gespeculeerd ook, hè? Uh, nou, laten we zeggen, het is een markt waar je heel veel in omgaat. Denk aan de valutamarkten per dag, per dag, 4.000 miljard euro gaat erin rond. In allerlei soorten valuta, ponden, dollars, euro's, jens. En gaan zo maar door 4000 miljard per dag. Dus daar kun je natuurlijk wat in schuiven, want 21 keer per dag wordt zo'n valuta zo'n koers vastgesteld en daar kun je net als met de Libor en de Euribor rente ook een beetje in duwen en trekken. Nee. En orders inplaatsen waardoor de koers oploopt, orders terughalen waardoor de koers iets terugloopt en daarmee eventueel winst halen voor handelaren. zou kunnen. Er wordt onderzoek naar gedaan in de Verenigde Staten en Verenigd Koninkrijk, hetzelfde geldt ook voor de grondstoffenhandel. Ook een enorme markt, olie, gas, graan, metalen. Daar kun je ook in sturen. En zijn soms hele minimale verschillen van de grondstofprijzen. Denk aan aluminium bijvoorbeeld. New York Times had deze zomer een onderzoek naar... wat zeg maar 1, 2 cent verschil doet op de markt. Dat heeft direct consequenties voor de automobielindustrie. Daar wordt veel aluminium gebruikt voor de, voor de uh, frisdrankjes, de blikjes. Kortom, uh, kleine manipulaties... Levert winst op voor handelaren soms en voor banken. En uh, kan uh, nadeel opleveren voor industrie. Nou, dat onderzoekt men, is, is ook nu gaande. Ja, willen de toezichthouders ook een signaal geven van banken pas op, gedraag je netjes? Ja, uiteraard. Men wil de banken bewust maken van de risico's. Uh, hou het in kaart. De Rabobank de, de deed ook alsof ze het allemaal niet wisten. En dat allemaal vooral in het buitenland gebeurde, buiten hun ogen om. Nou, daarvan, daarmee kom je niet meer weg vandaag de dag. De toezichthouders zeggen banken, let op je zaak. Uh, houd de boel in de gaten. Breng de risico's in kaart. En uh, pas op. Goed, daar gaan we meer over horen. André Meinema, dankjewel. Dan gaan we nog even voor het einde van de uitzending naar Visser. Mark Robin. Hoe gaat het ja. daar op het ROC in Nijmegen? Ja. Nou ja, we hebben het over die brief van de burgemeesters aan de minister van Onderwijs. Een brief waarin ze zeggen, het gaat helemaal niet goed met het Duitse taalonderwijs. De Duitse taalbeheersing is volstrekt onvoldoende. We missen handel, vooral in de regio's langs de grens. Nou ja, we zijn nu in Nijmegen bij het ROC. We hebben het vanmorgen over die taal. Meneer Marcelis, u bent projectleider van de Lernende Eur-regio. Inderdaad, de Lernende regio. ja. Nou, en in het Duits dan ook, hè? Ja, Nederlands Lernende regio, Duits Lernende Eur-regio. Ja. Ja, wat wij doen is eigenlijk projecten gezamenlijk tussen Nederland en Duitsland, de Nederlandse ROC's Duitse behoefscollega's organiseren. Ja. Voorbeeld, we hebben onlangs bijna de detailhandel bijvoorbeeld een verkoopwedstrijd gehad van uh, Nederlandse en Duitse studenten, waarin Nederlandse verkopers aan een Duitse klant iets moeten verkopen. En Duitse verkopers aan een Nederlandse klant. Nou, geweldig leuk project. Zo ja. maak je het levendig. Jullie, jij hebt ook stage gelopen hè, in Duitsland? Ja, dat klopt. <kwijnt> ja. Hoe ging dat? Ja, goed. was leuk. Was echt, ja, ik ben echt een ervaringrijker. Maar dan moet je wel een woordje Duits kunnen, kunnen spreken. Ja, is wel handig, inderdaad. Ja, ja. ik was vanmorgen bij ondernemers, hè, bij een netwerk ontbijt met ondernemers die zeiden je moet. Werk, werknemers die goed Duits spreken met een lampje zoeken, dat moet u toch aanspreken hier op, het, op school. Ja, nou ja, goed, wij zijn het daar uiteraard helemaal mee eens. Wij moeten zorgen dat wij, met name in deze regio, zorgen dat wij onze leerlingen eh, voldoende Duitse bagage meegeven, zodat ja. zij ook een, een, een, een, ja, een plek kunnen vinden aan de andere kant. En lukt dat? Is het, kun je die leerlingen zover krijgen om Duits te kiezen? Ja, nou dat denken wij zeker, maar je, zult, ja, je moet ze daarbij helpen. Je moet zorgen dat je leuke projecten eh, daarin. Je moet het leuk maken. Ja, ja, ja, dus niet met die rotrijtjes. Zeker niet met de rotrijdjes. Nee, ja, nee. Bies door, vuur, tegen ohne om. Um. Ja, leuk rijtje, maar daar gaan, we, daar gaan we het echt niet mee rijden. Nee, nee. nee dat het rolt er toch maar zo uit. Ja, dan, nee, dan, hoor, ik heb een spiekbriefje. Ingestampt hoor, waarschijnlijk. <laughs> uh, hoe is dat met jou, Sven? Je woont in Duitsland, hè? Ja, um, zoals gezegd al, uh, in de vorige uitzending uh, 2002. Ja. Um, dus jouw Duits, ja, dat wordt je een beetje, uh, dat gaat vrij makkelijk nu. Ja, ik heb uh, Duits, uh, zelfs Duitse vrienden en. Uh, ja, dat is uh, superleuk. Ja, je merkt natuurlijk dat je aan de grens... Hè, je, je weet dat er heel veel economische uitwisseling is. Jij wilt ook in Duitsland gaan werken. Ja, ik uh, heb al een sollicitatie eruit gestuurd... naar een Duits moordeware huis, en, Denk je dat je een sollicitatiegesprek in het Duits goed kan voeren? Uh, Mondeling wel, maar een sollicitatiebrief... Uh, ja, zou ik nog wel hulp bij nodig hebben. Toch moeilijk, hè? Ja. Zit je met al die naam van jullie? Zou jij dat kunnen? Een mooie ik, brief schrijven. Ik ben bang van niet. Of maar een beetje wel. Het is gewoon lastig, hè, meneer Marcelus? Nou, weet je, daarom nogmaals eh, de brandbrief en daarom de noodzaak... om, om daar echt ja. iets aan te gaan doen, denk ja, ik. Ja. We moeten gewoon proberen het met elkaar leuk te maken en vooral praktisch. Nu hebben wij vanochtend samen, we zijn even aan tafel gaan zitten... Hè. heb je je papier bij de hand? Ja, ik heb mijn spiekbriefje. Ja. We hebben iets gemaakt, hè? Ja. We hebben iets gemaakt voor Lara, voor Lara Rensen... omdat Lara vandaag voor het laatst de ochtenduitzending presenteert... hebben wij... Een gedicht geschreven en dat gedicht dat heet Liebe Lara. Zullen we beginnen? Zijn we er allemaal klaar voor jongens? Wij ja, beginnen ook weer. Sven jij begint hè? Of niet? Leren, Liebe Lara zeg ik toch? Du gehst zwar niet weg. Trotzdem verabschieden we ons van dir. Nächstes jaar gibt es een andere moderatorin hier. Wir werden dich vermissen. Unser Herz bricht. Wir danken dir deshalb met diesem deutschen gedicht. Ah, Lara, is het jou haft. Ja, wij er blij mee. Ja, dat is ontzettend lief en mooi. Prachtig. Dank je wel, Lara. En we doen de groeten hier uit Nijmegen. Tjus. Tjus. Dank je wel, Mark Robin. Ook voor jouw prachtige bijdrage. Steeds weer in de ochtend. Dank je wel. Mag ik me daar dan bij aansluiten, Lara? Oh, <laughs> dit is het moment, hè? Het gaat nu gewoon gebeuren. Ja, het, is, okay. uh, het zit erop. Kom maar op. De ochtenduitzendingen. Ik vind het ook moeilijk. 4,5 jaar lang uh, was je mijn collega, mijn maatje. Heel erg bedankt daarvoor. Geweldig gewerkt met je. Het was superleuk. We hebben een goede uitzending gemaakt. We hebben het Radio 1 Journaal goed op de kaart gezet. Beter gemaakt vind ik. We hebben vooral heel veel gelachen. Ja, hè? Ja. Mag ik je heel erg voor bedanken. Ik krijg in Frederik de Jonge natuurlijk een lieve, leuke, fijne, goede collega. Maar ik ga je ontzettend vermissen. Ik ga jou ook heel erg missen, Marcel. En ik uh, zal heel vaak terugdenken... aan de momenten dat wij samen de slappe lach kregen. <lacht> uh, dat hebben we niet alle luisteraars altijd meegekregen. Soms wel, dat spijt ons dan. Uh, misschien heeft u wel meegelachen, maar dat waren hele fijne momenten. En... Uh... Ik heb ontzettend genoten van je als, als maatje. Ik heb genoten van de ochtendploeg. Ik heb genoten van uh, alle luisteraars. Want dat moment, het contact met de luisteraars... dat heb ik altijd heel bijzonder gevonden. En dat is nog steeds ook hoe uh, iedereen vanochtend betrokken is... bij die laatste uitzending en afscheid neemt. Dat doet me ontzettend goed. Uh, ik krijg er zelfs... Uh, ja. tranen van in de ogen. Dan zeg bedankt, ik dat dat op, Twitter, op Twitter inderdaad overweldigend is. Zelfs sorry, Fokker en Sukker nemen afscheid van je. Dat, heel erg bedankt daarvoor. Iedereen die dat nog even heeft laten weten vanochtend. Namens Lara. Ja. Dankjewel. En jullie ook. Dikke kus. En tot in de middag, hè, want ik ga niet weg. Ik ben er gewoon straks weer vanaf 1 januari om half vijf. Uh, dus we moeten eerst even luisteren naar de ochtend. Marcel Oost en Frederik Dat de Jong straks. Doen. Dat is te doen zeker. En dan eventjes doorpakken door naar uh, half vijf. Tot zes uur. Ik zie u dan en hoor u dan. Uh, vanaf 1 januari. Sven. Lara. Hi. Hi. <laughs> dan ben jij er ook. Nee, dan ben jij er niet meer straks. Nee, dan vanaf ik, nou, ik ben Vanaf 1 januari. Dan ga je tv doen, hè? Ik ga niet dood. Nee, maar nee, ik, <laughs> nee. Jij ja, gaat tv doen. Uh, vanaf januari, ja. Dus, uh, 31 december is mijn laatste uitzending op deze. Dat de nemen wij nog Veel uitgebreid. Dat nemen wij ja, nog uitgebreid. Maar voorlopig nog even niet. Het gaat je goed. Dankjewel. En ik ga naar je luisteren in de, de middag. Zal ik vertellen wat wij zo gaan doen? Ja, doe dat doen? maar. Ja. De militaire vakbonden <laughs> die staan op hun achterste benen... omdat de minister van Defensie geen transporthelikopters mee wil nemen naar Mali om onze militairen eventueel te evacueren... als het slecht met ze gaat. Um, verder klagen rechters over de werkdruk en bemoeizuchtige politici. En Griekenland wordt voorzitter van de Europese Unie. En dat is een beetje bijzonder, want het land ligt hartstikke overhoop... met die trojka. En Ze krijgen geen nieuwe lening. Beetje merkwaardig. Gaan we over praten zometeen. Nogmaals, het ga je goed. Dankjewel Sven. En ik ga naar je luisteren zo. Is Radio 1. Nog één keer mag je om half tien iets aankondigen. Ja, daar ga ik. Half tien ochtends. <coughs> het is half tien. Wij gaan naar het NOS-journaal. wat meegens. Dit was Lara Renzen. Dankjewel, Lara. Het nieuws nu. Het wordt voor flexwerkers mogelijk makkelijker een huis te kopen. Volgende maand begint een proef waarbij werkenden met een tijdelijk contract een hypotheek kunnen krijgen. Om daarvoor in aanmerking te komen, wordt niet het arbeidsverleden maatgevend, maar het toekomstperspectief. Oudere leraren hebben steeds vaker te maken met een conflict of ontslagzaak. Vakbond CNV Onderwijs spreekt van een afrekencultuur. Als er problemen zijn, accepteren leraren vaak een regeling voor vrijwillig vertrek. Soms heeft het conflict ook met geld te maken. 58-plussers zijn voor scholen nou eenmaal duurder dan jonge leraren. En de bekritiseerde doventolk bij de herdenkingsplechtigheid voor Nelson Mandela... zegt dat hij dinsdag last had van hallucinaties en stemmen in zijn hoofd. Volgens hem verklaart dat waarom er niets van te begrijpen was. Ik probeerde mezelf onder controle te krijgen... en de wereld niet te laten zien wat er aan de hand was... zei hij tegen een Zuid-Afrikaans radiostation. De man maakte er dinsdag een potje van... en bleek niet te beschikken over de basiskennis om te kunnen doventolken. Dat zijn de hoofdpunten. Nou, dat was een heel bijzonder verhaal. Mag, mag ik nog eventjes ja, naar tuurlijk. John Bakker? Juist, ja, goed. ik neem gewoon alle ruimte nu. John Bakker met uh, verkeersinformatie. Ja, inderdaad, dat klopt. Met, uh, <lacht> nog, <lacht> Fijn, John. Ja, leuk hè? Nog 29 files, iets meer dan 100 kilometer bij elkaar. De meeste zijn wel aardig aan het oplossen. Behalve dan in de buurt van Amsterdam. Het heeft allemaal te maken met kapotte verkeerslichten bij de afrit Rai. En daardoor staat het tussen Kadoule en de afrit Rai 15 kilometer file. Richting Amsterdam op de A4 vanuit Den Haag bij Hoogmade. 14 kilometer. Dat komt door een aanrijding. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En na een ongeluk op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Bij knooppunt Sint-Annabos nog 6 kilometer file. Maar de rijstroken zijn weer vrij. Dankjewel. John Bakker, ik spreek je in de middag. Gaan we doen. Doeg! Bye. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Militaire vakbond boos op de minister van Defensie... want ze wil geen transporthelikopters meenemen... voor onze mannen en vrouwen in Mali. Rechters klagen over werkdruk en bemoeizuchtige politici. De helft van de Moerdijkers is voor de opheffing van hun dorp... en het ochtendhumeur van Henk Spanen Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Maria de Beers is vanochtend in Barendrecht. Want steeds meer piratenzenders ruilen een aloude zendmast in voor internet. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. S. Kokkelman en reacties en vragen kunt u kwijt via de mail. Goedemorgen Nederland. De Nederlandse militairen die naar Mali gaan, moeten eigen transporthelikopters meekrijgen. Dat zegt de Vakbond voor Burger- en Militair Defensiepersoneel. De voorzitter van die VBM is Jean Deby. Meneer Deby, Goedemorgen. goedemorgen. Gisteren sprak de Tweede Kamer met de minister van Defensie, dat is mevrouw Hennis... en die zei, daar komt niks van in, want dat kost 50 miljoen. Ik heb afspraken gemaakt met de Fransen en die dingen gaan dus niet mee. Ze blijven thuis. U ja, kunt zich voorstellen dat wij niet die mening delen van minister Hennis... Dat heeft te maken ook met het feit uh, dat wij lessen hebben geleerd... Uh, onder andere van het verleden. Lessen hebben geleerd ook uit Srebrenica. Dat uh, wij heel, als vakbond natuurlijk heel goed luisteren naar onze leden. De leden ja. die gaan zo meteen uitgezonden worden... Uh, bij de special forces uh, in de logistiek, uh, bij de luchtmacht. En we hebben uitermate uh, goed overleg gehad ook met die leden. En die leden willen natuurlijk optimaal kunnen presteren. En bij optimaal presteren hoort ook uh, de ondersteuning van uh, Heli, uh, de Chinook. Ja. En de minister nou ja, zegt... Dat, de minister dat zegt, zegt u nou zo makkelijk, want die Chinooks die zijn ook niet allemaal uh, inzetbaar. Hè? Omdat het nog wacht is op reserveonderdelen. Die dingen zijn een grotendeel stuk of uh, zijn elders in de wereld aan het Meneer vliegen. Kokkelman, u kunt zich ervan uh, uh, vergewissen dat wij ons hebben overtuigd dat het inzetbaar is, dat het kan, dat het uh, gedurende lange jaren volgehouden kan worden. Dus die horden uh, die, uh, hebben we al lang genomen en we weten dat het kan. Juist. En onze achterban heeft ook aangegeven dat het kan. De commandanten hebben aangegeven dat het kan. En u weet militaire missies zijn altijd onvoorspelbaar. Dat betekent dat militairen echt de beste spullen bij de hand willen hebben op het moment dat ze in een hele moeilijke, gevaarlijke situatie terecht gaan komen. En ook onze commandos hebben aangegeven laat ons nu ook de beschikking hebben over de Chinook's. Dat betekent namelijk dat wij goed oefenen in het, met de chinook bemanning. Dat ja. we goed met elkaar communiceren. En ja. als het gaat over tactische mobiliteit dus inzet van speciale operaties, ja. dan zijn ze goed uh, op elkaar ingespeeld. Inge uh, de Chinooks kunnen beschermd worden door de apache's als dat nodig is. Ja. En de Chinooks is het werkpaard uh, eigenlijk van de koninklijke uh, de, ja. de, de, de krijgsmacht. En maar u kan... weet ook, meneer Deby, dat er in de bezuinigingen op, ook op het trainingsprogramma voor de Chinook is bezuinigd. En dat dus niet iedere bemanning van de Chinook meer op het hoogste geweldsniveau is getraind. Wij hebben ons ervan overtuigd, uh, bij, uh, bij de eenheid die dat doet, uh, dat het allemaal kan. Uh, dus uh, dat, uh, dat is geen is. enkel probleem. Het, U zegt, het kan. de Chinooks die staan er, die zijn beschikbaar, de bemanning is goed genoeg getraind om mee te gaan. Correct. Maar de minister zegt, nee. De minister zegt uh, dat ze het niet noodzakelijk vindt, wel wenselijk... Maar niet noodzakelijk. Want ze heeft afspraken gemaakt met de Fransen. Nee, de minister zegt dat ze alleen maar afspraken heeft gemaakt met de Fransen... voor wat betreft de medical evacuation. De minister heeft nog niet gezegd dat er transporthelies ter, be ter beschikking zijn vanuit andere landen. Dat is namelijk het probleem. De minister houdt het gewoon open. En waarom eh, houdt ze het open? Wat ze zegt, van luister, er is op dit moment een eh, force generation programma... dus dat betekent dat de landen kunnen intekenen voor transporthelies. Eh, dat is haar opvatting. Eh, ik sta voor het belang van de militairen. En het belang van de militairen is optimaal te kunnen presteren met het beste materiaal wat ze hebben... met de beste capaciteiten die ze bij een inzetgebied noodzakelijk achten. Maar, maar ik heb het laatst ook aan de minister gevraagd... toen ze tegenover mij zat bij Caro's oog en oog. En toen zei ze, ik had dezelfde argumenten als u... en toen zei ze, ik heb afspraken gemaakt met de Fransen. ik maak me daar geen enkel zorgen over. Als onze troepen in de problemen komen... dan zijn die Franse heli's er om ze daar weg te halen. Nou, dat heeft ze gisteren in ieder geval in de Tweede Kamer in het debat heeft ze dat niet aangegeven. Ze heeft gezegd dat het wel wenselijk is om een transportcapaciteit Nederlandse heli's in te zetten. Maar dat het niet noodzakelijk is. Nou, als zij zegt dat het wenselijk is, en ik krijg van de leden van mij te horen dat zij het essentieel vinden... dan sta ik achter dat het standpunt van mijn leden... Het zijn allemaal militairen die in, in, tegen operaties in Afghanistan in Irak hebben geopereerd. Ja. En dat is, het, dat is op een gegeven moment het standpunt en ook ik moet... Voor die mensen staan en voor hun argumenten staan. En dan kan geld geen enkel probleem zijn. Nou, dat is het wel, want het kost 50 miljoen. En de minister zegt, ik ga geen 50 miljoen uittrekken van mijn begroting, die toch al krap is. Uh, en u bent de eerste om dat te erkennen, want u staat altijd vooraan om te roepen dat er vreselijk veel defensie wordt bezuinigd. Dat is, dat is correct, maar die 50 miljoen die komen ook niet uit de defensiebegroting. Uh, defensie heeft uh, tijdens de bezuiniging in 2011 250 miljoen overgedragen aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, met name voor dit soort operaties. En dus die 50 miljoen, uh, die is voor snoeks 90 militairen voor een periode van twee jaar. En die kunnen heel gemakkelijk betaald worden... uit de zogenaamde BIF-gelden of Hage-gelden die daarvoor bedoeld zijn. Met andere woorden, u zegt als minister Timmermans... die dit heel graag wil, hè, meedoen in Mali... Uh, als die dat zo graag wil, dan betaalt hij ook maar die 50 miljoen... voor transporthelikopters. Dat is correct. Daar heeft Defensie in het verleden... 250 miljoen van haar begroting en geschoven naar de begroting van Timmermans... en hij betaalt dat maar. U had het straks over Srebrenica. De les daar was, wees nooit meer afhankelijk van andere... Uh, zelfs niet van andere bondgenoten. Neem je eigen spullen mee. Dat is correct. Uh, dat hebben we ook uh, in de Oerenskan uh, gedaan. Dat is ons buitengewoon gewoon goed bevallen. En uh, wij moeten dat ook gewoon uh, in Mali doen. Uh, dat geeft gewoon de, de meeste kans op overleven. De meeste kans op suc succesvol opereren voor onze mensen daar. De Tweede Kamer praat vandaag verder over die missie in Mali. Wat gaat u doen? En u kunt zich voorstellen dat ik wederom in de Tweede Kamer zit, dat ik wederom met uh, Kamerleden spreek en wederom aangeef dat het, uh, dat het uh, weliswaar, de minister zegt, niet noodzakelijk is, maar wenselijk. Dat we moeten gaan voor wenselijkheid. En dat die schenoeks uh, gewoon moeten komen. Hebt u al een meerderheid in de Kamer achter u gekregen? Uh, dat weet ik niet. Dat, uh, dat is altijd onvoorspelbaar in de Tweede Kamer. Dus uh, ik hoop uh, dat uh, de, de Tweede Kamerleden ook goed luisteren naar uh, de leden van de VBM... en de professionals die daar uh, werken en uh, die ervaring hebben met dit soort operaties. En u bent de voorzitter van die VBM? Correct. Correct. Ik dank u zeer, meneer Deby. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u net bijzonder interesseert. De Dove Tolk. U hoort het net ook al in het NOS-journaal bij Dorwald Megens. Die op het podium stond bij de Mandela-herdenkingsdienst... maakte er een potje van. Wereldwijd regende het klachten van doven... die er niets van begrepen. Is er eigenlijk één universitaire gebarentaal? Het uh, universele, moet ik zeggen, gebarentaal. Het antwoord komt van Beppie van de Boogaarden... en die is lector dovenstudies aan de Hogeschool Utrecht. Nee, er bestaat geen universele gebarentaal in de wereld. Maar er is wel zoiets als international sign. Uh, en dat betekent eigenlijk... dat als doven die verschillende uh, gebarentalen hebben... bijvoorbeeld een Chinees en een Nederlander... dat die veel makkelijker... met elkaar kunnen communiceren... dan uh, horende Chinezen... of horende Nederlanders... dat die met elkaar kunnen communiceren. Dus daar is wel uh, iets van afstemming... in die gebarentalen wat maakt... dat doven internationaal... veel makkelijker met elkaar kunnen communiceren. Ook als ze elkaar gebarentaal niet kennen. O, oh, dus Beppie van de Boongaarden. Heeft u ook een vraag bij het nieuws? Milt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Barendrecht. Correct, Marielle Beers. In de, de studio-annex zolderkamer van Marcel den Dikke van Varia FM. Uh, ik moet heel even stoppen, want hij moet even wat doen. Hele goedemorgen, de Varia FM luisteraars. Welkom hier... Voor een groedelverzoek, verzoek verzoek het variaven.nl, sms'en mag ook, dat is variaven, spatie, u bericht en dan naar 3010. U kunt ook natuurlijk via de website www.variaven.nl onder het knopje verzoek, dan kunt u ook een verzoekplaatje aanvragen. Ik kan altijd een berichtje achterlaten via berichtenbalk, dan wordt dat zeer gewaardeerd hè. We hebben hier op het visite de KRO van Radio 1 met Goedemorgen Nederland, ook van harte welkom hier zo. Ja, mag ik wat zeggen of zit ik dan in de, in de uitzending? Ja, ik, uh, ik zal even erbij komen. Een hele goede morgen, we draaien even een plaat van Jan Spontaan... met uh, de mooie klanken van de Varia AFM. Een hele goede morgen. Nou, terwijl de plaat loopt hebben wij eventjes uh, tijd om bij te praten. Marcel den Dikke van Varia AFM. Uh, is dat je echte naam overigens? Ja, dat is mijn echte naam, ja. ja. Want heel vaak zijn piraten onder een andere naam bekend. Ja, nou ja, ik heb uh, niks te verliezen, dus ik ben dobbel bekend. Dus dat maakt hoe, me niet uit. hoe lang zit je al in het piratenvak? Nou, ik uh, zit uh, vanaf uh, 1978. En uh, nou ja, de laatste plaatjes die ik gedraaid heb is uh, drie jaar terug, zeg maar. En uh, al die jaren heb ik gewoon uh, op de fm band gezeten, zeg maar. Uh. Dus ja. Uh. De FF-mand, dat is uh, met zo'n grote zender ergens uh, achter in de tuin of uh, op een boerderij? Ja, dat klopt. Uh, een leuke zender. Uh, ik ben met uh, 3 watt begonnen en ik eindigde met 1200 watt. En uh, een zendmast hierachter in de tuin van uh, 30 meter. Maar ja, door de gemeente mocht dat ook niet meer. Ik wou zeggen, ik zie hier nergens een mast. Nee, er zit nog een stukje pijp uh, tegen de schuur aan. En die uh, haal ik ook weg. Daar heb ik ook nog een tijdelijke antenne opgestaan, maar ja... Uh, er is momenteel heel weinig te horen, dus uh, het is een beetje uitgestorven op die FN-band momenteel. Ja, want je bent overgestapt en je bent lang niet de enige naar uh, internet. Ja, dat is een mooie alternatief. Uh, wij willen toch wat. We willen toch onze hobby uitvoeren en de mensen toch nog de, de plaatjes laten horen... die eigenlijk niet meer uh, op de FN-band uh, te horen zijn eigenlijk. Dus daarom zijn wij overgestapt naar het internet. Maar waarom ben je dan van die band afgegaan? Wat, is, wat was de reden? Nou ja, kijk, uh, de boetes uh, liegen er niet om... Uh, het is nu momenteel, uh, verleden maand is dat ingegaan, 4500 euro. En het is gelijk betalen. En dat kan oplopen tot 45.000 euro. En als hier mijn zender staat, en uh, jij zou het wijze van spreken hier achter die mengpaneel zitten. En dan zou je daar ook nog eens een boete van uh, kunnen krijgen. Dus ja, je wordt daar niet vrolijk van. En ik hoef niet bij mijn vrouw aan te komen om te zeggen, nou uh, schat, ik heb er weer een. En we gaan dit jaar weer niet op verkozen. Ik denk dat ze daar niet vrolijk van wordt. <lacht> En je bent dus niet de enige, de meeste van je collega's die zeggen van uh, nou het moet wel leuk blijven. Ja. We stoppen met dat illegale zenden, we gaan legaal op internet. Ja dat klopt, uh, we hebben een hele leuke groep met uh, 16 man. Eigenlijk uh, ook uit de uh, Drenthe zeg maar en hier een paar uh, zeg maar omgeving uh, Rotterdam. En dat gaat hartstikke leuk, Een uh, grote vriendenclub zeg maar. En het gaat allemaal heel gemoedelijk en mooier kan het mooie kon eigenlijk niet. Alleen, ja, het leuke ook van dat, dat illegale zenden... is natuurlijk ook wel een beetje dat kat en muisspel met die opsporingsdienst. Dat is zo. Je kijkt altijd uit je raampje natuurlijk... of er eindelijk een keer een wagen in de straat kwam rijden. En dan gebeurde dat niet. En dan dacht je bij je eigen zo, ik heb het weer mooi voor elkaar. Maar ja, dat gebeurt ook wel eens dat er wel een wagen in de straat kwam rijden. En dan zei je, ja, mijn vrouw in ieder geval... joh, zet de zender uit. En dan zei ik gewoon, nou, ik laat hem aanstaan, want het is zo al gebeurd. Dus bij wijze van spreken, maar... Ja, het blijft altijd mooi natuurlijk op de FN band Ja, maar je vrouw is nu gelukkig, want de grote kostenpost is weg. <laughs> Jij ja. draait nog steeds plaatjes met Varia FM hier, maar nou ja. via internet. Ja. Maar weten de luisteraars jullie ook te vinden? Nou, het, het komt heel langzaam in eigenlijk. Kijk, momenteel worden de internetradios verkocht. We zijn gewoon op de computer te beluisteren via www.variavm.nl. Er zijn allemaal verschillende players aan de linkerkant op de website te zien. Maar ja, je hoeft ook geen computer te kopen, want tegenwoordig is er gewoon overal netwerk. Je koopt een internet tuner, daar zit FM op, dat radio op en internetradio op. En dan kijk je onder het knopje een genre en dan zie je gewoon Varia FM erin staan. En dan kan je mooi luisteren tussen je versterker. Dus ja, mooi, je kan dat eigenlijk niet. Dus uh, de piraat van de 21e eeuw, die zit gewoon lekker achter de computer. Ja, jammer genoeg wel, maar het maakt niet uit. We kennen onze hobby uit te uh, oefenen. Nou, gaat het maar gauw weer doen, want volgens mij is de plaat bijna afgelopen. Oké, okay, vriendelijk bedankt. <laughs> en deze bijdrage ook. Marielle Beers was dat. Straks, dames en heren, oud-minister van Buitenlandse Zaken Ben Bot... weet wat de nieuwe EU-voorzitter Griekenland te wachten staat. Maar eerst... 2, 1, go! Deze dag. 1970. Deze dag in 1970 verschijnt in Weekblad Libelle... de allereerste aflevering van de succesvolle strip Jan Jans en de Kinderen. Hoewel hij de strip al 14 jaar niet meer zelf tekent... is en blijft Jan Kruis de geestelijk vader van dit doodnormale gezin. Gewoon een hele gewone familie. Ja, je moet toch uh, schrijven en tekenen over iets... waar je een klein beetje verstand van hebt. En eigenlijk had ik alleen maar verstand van dat gezinnetje omheen. Ik begon gewoon met Jan Jans en de kinderen ter terwille van de alliteratie. Katootje, dat was Andrea. En Carlijn, dat was Leontien. En ik had een rode kater. En dat is zich in de loop der tijden steeds verder gaan uitbreiden. Hoi Pieperloi en schoen en hoor hoe rap ik Mij nee, neem je niet in het oudje, zeg het oudje. Nooit dat ik meer konijn, zeg ik alleen. Geef vrouwen toch een kans, niet Jans. Een man is maar een man, zei Jans. Na zo'n halfjaartje begonnen er toch al reacties te komen. Dan fiets je langs de sigarenwinkel hier... en die heeft dan een pagina op zijn deur geplakt. Dat soort signalen. Of je komt met je autootje, kom je langs een tankstation... en dan zegt het... Jan Jans en de kinderen. En zo langzaam ga je merken dat je een publiek hebt opgebouwd. Onrust in huis, dan is de kater niet thuis. Op den duur uh, kregen wij zo'n breed publiek. En zo kwamen er uh, verzekeringsmaatschappijen, fort en andere grote klanten... die hun campagne bouwden op Jan Jans en de hey, kinderen. Wat, wat doe je nou? Papa en Carlijn gaan de afwas doen en jij, jij gaat naar je bedje... Een tv-producent kwam bij mij op bezoek en zei, het lijkt mij een goed idee om tekenfilmserie te gaan maken. En ik heb die films zien ontstaan, het waren mijn storyboards. Maar op den duur gaan dan toch andere mensen met jouw karakters aan de slag. Daar ben ik een beetje chagrijnig in. Kleine meisjes moeten slapen gaan, schatje. Anders worden het nooit grote meisjes. Trusten. Oh. Er is een stripje, gaan ze eten en dan vraagt opa, wat eten we... En daar hebben ze helemaal geen trek in, en dan zegt opa. Maar welke datum is het vandaag toch? Dan is het Sint Pannenkoek. Dat is een oude traditie. Dan gaan we allemaal rond de tafel zitten... en dan legt iedereen een pannenkoek op zijn hoofd. En dat heeft opa allemaal uit zijn duim gezogen. Maar, hè, zoveel jaren later... krijg ik een mailtje uit Italië... van Nederlanders die daar wonen... en nog steeds Sint Pannenkoek vieren. Nou, dat vind ik toch wel aardig. En toen begon zo'n beetje de computer op te komen. Wij zagen dat niet zo zitten om daarin mee te gaan. Bovendien, op dat moment zei VNU... Uh, nou, als jullie ermee mee ophouden... dan zien wij wel kansen om er als studio mee door te gaan. Maar diep in maart had ik al het gevoel... bij het verschijnen van de eerste stripjes... ja, ja, hier ben ik niet... Echt gelukkig mee. Ik sta daar wat tweeslachtig in, want het was ook een mooie finale. Ik ben er nog steeds heel nauw bij betrokken. Het gevoel van trots is er zeker. Jan Kruis, de bedenker was dat van Jan, Jans en de kinderen. De strip verscheen voor het eerst deze dag in 1970. It's oké. Okay. Oké, okay van Silo Green. Het is acht minuten voor tien bijna. U luistert nog altijd naar de Caro op Radio 1. Griekenland, dames en heren, maakt vandaag haar plannen bekend. Zijn plannen bekend, moet ik zeggen. Die het heeft als EU-voorzitter. Ieder half jaar wordt een ander lidstaat van de Europese Unie voorzitter van die Unie. En 1 januari zijn de Grieken aan de beurt. Contact met Ben Bot. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent afminister van Buitenlandse Zaken en heel lang ook diplomaat in Europa geweest. Is dat niet een beetje een rare stijlfiguur, de Grieken voorzitter van Europa? Nee hoor, uh, iedere lidstaat uh, mag bij toerbeurt uh, voorzitter zijn. Nou moeten we dat onmiddellijk nuanceren, want daar is wel wat op afgedongen in de loop der tijden. Op de eerste plaats is die Raad uh, voor Buitenlandse Zaken en Defensie-Aangelegenheden. Defensiebeleid wordt voorgezeten door de hoge vertegenwoordiger voor het buitenland en Defensiebeleid, mevrouw Ashton. Ja. Uh, die reist de hele wereld rond. Zijn ja, die gewoon aardachtig zit... hè? Maar die zit tussendoor zit ook. Deze raad zit ze voor. Nou ja, dan heb je natuurlijk de Europese raad. Die wordt voorgezeten door meneer Van Rompuy. Je ja. hebt de, de groep van Eurolanden. Die wordt voorgezeten door meneer, van Dij door meneer Dijsselbloem. Ja. Dus je ziet... Ja, dat voorzitterschap is natuurlijk belangrijk. Je mag een heleboel raden, voorzitter. Maar het is anders dan in de tijd van Ruud Lubbers... toen, uh, toen het verdrag van Maastricht werd getekend, <tie> zal ik anders, zeggen. Het is anders, inderdaad. Uh, er is wel wat eraf gedongen. Dus dat voorzitterschap heeft wel iets van zijn glans verloren. Maar ja. het blijft niet te min steeds een uh, belangrijke positie... waar ja. je de nodige invloed kan uitoefenen. Maar meneer Bot, die Grieken liggen nu uh, behoorlijk overhoop weer... met de uh, Trojka, de Europese Commissie, ja. de Europese Centrale Bank en het IMF. Want ze krijgen niet een nieuwe lening, omdat uh, de drie... Instanties die die trojka vormen, het niet eens zijn... met de begrotingspolitiek van de huidige regering daar. Nee, dat klopt. Dus we moeten goed een onderscheid maken... tussen economisch-monetair beleid. En dat valt nou ja, in eerste instantie dus onder die trojka... maar natuurlijk ook onder die eurogroep landen... Die daarover uh, samen met deze Trojka spreken. Uh, en dat staat dus een beetje los van al die andere voorzitterschappen die uh, Griekenland gaan bekleden. Werkgroepen, uh, het CORIPER, dus het comité van ambassadeurs, van permanent vertegenwoordigers ja. en van een aantal vakraden. Dus uh, ja, uh, uh, er is inderdaad op het ogenblik, uh, wat zal ik zeggen. Uh, een klein verschil van mening tussen Griekenland <laughs> en veel andere nou, Staten. Ja, het is maar wat je klein noemt. En trouwens, ja, dat, uh, ja. dat voorzitterschap van de Europese Unie... dat weet u ook, want in uw tijd als minister van Buitenlandse Zaken was Nederland ook voorzitter... Ja. Uh, kost ook nog eens een keer een klap met geld. Namelijk, Nederland was 36 miljoen euro kwijt. Die Grieken ja. die hebben geen cent te maken. Uh, nee, inderdaad. Uh, aan de andere kant uh, is een voorzitterschap natuurlijk wel belangrijk... Uh, ...zowel naar de eigen bevolking als ook om, uh, zal ik hem zeggen, het uh, imago, het brand, de, de brandname van je eigen land weer een beetje op te poetsen. En ik denk dat de Grieken dus als het ware investeren in de toekomst. Uh, ze kunnen hierdoor laten zien uh, dat ze toch eigenlijk een uh, prachtig land zijn, uh, dat ze veel te bieden hebben. Met andere woorden, er komt ook een hoop terug ja. door zijn voorzitterschap gewoon. Maar daar heb je bekendheid. de VVV voor, toch? Daar heb je een VVV voor, maar je moet uh, in penibele tijden, moet je als het ware uh, alles gebruiken wat je ten dienste staat. En een voorzitterschap, uh, dat weet iedere lidstaat. Uh, is uiteindelijk uh, levert dat een bonus op. En uh, dat levert vooral die bonus op nogmaals van bekendheid. Je kan nog eens wat beter je positie uiteenzetten. Je hebt toegang uh, tot allerlei personen en netwerken die je anders niet hebt. En dan kan je ja. zeggen, luister, die trojka is vervelend... maar ik doe ontzettend mijn best of jullie zijn erg onredelijk... of heb een beetje medelijden met me. Dus dat ja. helpt allemaal. En je kunt een groot deel van de agenda bepalen zelf. Althans dus laat je meer invloed op dan als je als gewone lidstaat... Ja. meeloopt in dat circus. Ja. Absoluut. Uh, u was uh, destijds minister van Buitenlandse Zaken. Um, uh, uh, heb je het dan druk eigenlijk als minister van Buitenlandse Zaken? Drukker dan normaal? Ja, je hebt het veel drukker dan normaal. Uh, op de eerste plaats heb je eigenlijk een heel jaar heb je drukte. Omdat je in die trojka ook zit. Er is ook een andere trojka. Namelijk oh. van het voorafgaande, het opvolgende en het zittende voorzitterschap. Ja. En je begint je dus al warm te lopen voordat je je eigen voorzitterschap hebt. Dus wij hadden als het ware het hele jaar 2004... De eerste helft liepen we mee, de tweede helft waren we zelf voorzitter. En dat betekent dat je het ontzettend druk hebt, want je reist de hele wereld rond. Je bent eigenlijk al bezig met het bepalen van de lijnen die je gaat uitzetten tijdens je eigen voorzitterschap. En dat doe je natuurlijk met dat. Nou ja, voorafgaande en opvolgende voorzitterschap. Want je bent een zekere continuïteit creëren in je beleid. Juist. Goed, uh, resumerend. Het voorzitterschap stelt minder voor dan uh, in het verleden. Ja. Uh, en, uh, ook in de twee uh, grote verdragen die, uh, waar Nederland bij betrokken was als voorzitter destijds. Ja. Het verdrag van Maastricht ja. en het verdrag van Amsterdam in 1997. Oh, ja. ja. Um, uh, en dat komt doordat die, uh, de macht in Europa anders verdeeld is dan vroeger. Ja. Maar je hebt wel degelijk invloed in het uh, vaststellen van de agenda... en om jezelf beter op de kaart te zetten. Precies. En ook al heb je nou slaande ruzie met de trojka, of niet. Ja, ja en het heeft nog een, nog een, nogmaals de uitstraling naar je eigen bevolking toe van... Kijk, we worden weliswaar, nou ja, zo zeggen de Grieken dat neer door die Boris uit Brussel. Ja. Maar wij staan ons mannetje, want wij zijn voorzitter en we zullen ze even laten zien wat we kunnen. Juist. Dus dat is ook belangrijk. Ben Bot, ik dank u zeer. Tot zometeen, dames en heren. Dank u. Dag. Kies goedemorgen, Nederland. Kies KRO. Het laatste nieuws. We are very, very, very happy, of course, that finally this kidnap is over. To the people of South Africa. The world thanks you for sharing Nelson Mandela with us. Het lijkt er inderdaad op dat er een einde gaat komen aan dat protestkamp in Centraal Kiev. Iedereen die ook maar iets had met Camp Fortuin. En ik was dat zeker, maar het is toch ongelooflijk dat zijn moordenaar dadelijk vrijkomt. May God bless the memory of Nelson Mandela: het is horen, zien en melden. Radio 1.